Ja, op dit moment bij ons aangeschoven is uh, Frank Karsten. Uh, jij bent uh, van Vrijheid Radio van het allereerste uur, hè? Ja, dat klopt, ja. In 2005 was dat of zo. Uh, je kan allemaal nog terugluisteren op vrijheidradio.nl. Wij zijn inmiddels uh, vrijheidradio.com. Maar uh, ja, vertel, wat heb je sindsdien allemaal gedaan? Want je had, je had toen uh, uh, Stichting Meer Vrijheid. Uh, ja. is tegenwoordig een blog geworden. Nou, het is uh, en een website en een blog... En uh, vervolgens heb ik uh, drie jaar geleden het Mises Instituut Nederland opgericht. Uh, er zijn iets van dertig of twintig Mises Instituten in de hele wereld. Dertig jaar geleden was de eerste opgericht uh, in Amerika. En uh, ja, uh, dat richt zich met name op de economische aspecten van vrijheid. En Ludwig van Mises uh, was een econoom mm -hmm. die in de vorige eeuw leefde en uh, daar veel over geschreven heeft. Uh, hij is uh, van de Oostenrijkse school. En vervolgens heb ik een boek geschreven, De Democratie voorbij, wat zich kritisch uitlaat over democratie. Waarom het zowel onpraktisch is, het niet leidt tot uh, gewenste resultaten. Mm -hmm. En bovendien ook immoreel is. En dat is nu inmiddels in 19 talen beschikbaar. Zo. Dus daar ben ik wel heel erg mee bezig, want bij elke vertaling moet ik weer uh, ja, de, de boel regelen en afspraken en contracten. Uh, uh, Et cetera, et cetera. Hoeveel exemplaren zijn er al verkocht? Dat weet ik niet. Oké. Okay. Ja, uh, ja, je hebt zoveel uitgevers en die geven niet jaarlijks een, uh, op hoeveel er verkocht zijn. Oké, okay, maar je, je, je vangt er nog wel royalties over? Nou, uh, oh, heel beperkt. Ik heb van andere schrijvers gehoord dat je er niet rijk van wordt. Maar <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. nee. Maar van de meeste uh, Nederlandse boeken worden er maar 500 verkocht. En nu zijn er iets van uh, 2500 verkocht. Dus. Binnen Nederland of in alle uh, talen? Binnen Nederland, volgens oh, mij. Dat is even een schatting hoor. Maar, dus dat, dat gaat goed en dat is, het is ook wel een, een beetje een tijdloos boek. Dus dat gaat er wel tien jaar mee. Ja, dan, is dat dan heb ik al een uitnodiging voor het boekenbal uh, gekregen. <laughs> Volgens mij hebben we al meer verkocht dan uh, de, de, de, de bekende Nederlandse schrijvers. Dan. Nou, dat weet ik niet. Die, die, die, die verkopen 100.000, hoor. Uh, oké, oh, oké. Okay, okay. Goede schrijver, maar. Uh, ja. Ik denk niet dat ze me zouden verwelkomen. <laughs> <laughs> dat ik me wel een behoorlijk linksfeestje heb uh, begrepen. Ja, dat is wel niet dat een officiële idee natuurlijk. <laughs> ja. Nee, maar uh, ja, we hebben jou eigenlijk nodig over het uh, onderwerp uh, vrijheid van discriminatie. En uh, de, de, de, voel je ook al een boek uh, borrelen? Want... Ja, ik heb, ben zelf niet zo'n schrijver. Uh, ik hou niet zo van schrijven. Ik vind het leuk om een voordracht te geven. Mm -hmm. en interviews zoals deze vind ik ook leuk. Mm -hmm. En makkelijker af. Maar uh, ja, ook bij het boek De Democratie Voorbij dacht ik, ja, maar dat moet zo'n boek komen. Het is natuurlijk ook zo'n unieke stelling bijna dat de democratie verkeerd is. Dus ik dacht, ja, er is nog geen handzaam boek. En datzelfde geldt hier bij discriminatie. Discriminatie wordt het algemeen gezien als buitengewoon slecht. En de overheid moet dat bestrijden. En uh, mensen doen er zelf niet aan. Dat is altijd wat ze denken. Yes. Het, uh, het dient ook geen nut, discriminatie. En, ja, uh, maar het probleem is, er zijn weinig mensen die het tegenovergestelde betogen. En daarom dacht ik, nou, misschien moet er maar eens een boek uh, komen. Ja. dun boek van 100 pagina's, wat gewoon uitlegt waarom het, wat het is, of wat ik denk dat het een handige definitie is, uh, waarom het een nuttige socialistische functie kan vervullen, uh, waarom de overheid eigenlijk met haar wetgeving, uh, antidiscriminatiewetgeving, de zaak alleen maar erger maakt. Ja. En bijvoorbeeld ook hoe we discriminatie uh, kunnen voorkomen of verminderen. Mm -hmm. uh, dat is ook belangrijk. Is uh, discriminatie slecht? we eerst even kijken, wat is discriminatie volgens jou? De nou, dat is een beetje een lastige, dis, uh, lastige definitie. Mm -hmm. Vroeger betekende discriminatie dat je een goed onderscheidend vermogen had. Nou okay. was het een compliment als je zei, wat kon je goed discrimineren? <laughs> en, ja, echt, en, ja, het is onderscheid maken. En een definitie die vaak gehanteerd wordt, is onterecht onderscheid maken. Maar het probleem met die definitie is een beetje dat onterecht erg... Um, onduidelijk is, wat voor, wie, ja, wat voor jou onterecht is, is voor mij niet onterecht of weet ik voor wat, dus het is een beetje nou ja, het is niet zo'n handige definitie vind ik zelf mm -hmm. een andere definitie die ik ook wel heb gelezen en die ik uh, handig vind is het, uh, het uitsluiten van mensen op basis van vooroordelen en een vooroordelen is dan een oordeel op basis van onvolledige informatie en uh, wat je dan doet maar vaak uh, is dat je een groepskenmerk uh, hey, iemand behoort tot een bepaalde groep je kent uh, groepskenmerken van die groep en uh, die plak je dan, of die projecteer je dan op dat individu. En daar, daar concludeer je dan of je met iemand wil omgaan of niet. Mm. Of een transactie wil plegen of een relatie wil hebben. Dus dat vind ik een handige uh, definitie. Alhoewel eigenlijk die ook niet volledig is. Hè? Want uh, dit is op basis van vooroordelen. Dat je iemand uitsluit. Maar je kunt het ook gewoon doen op basis van smaak. Zo van... Uh, ja, wat we doen in de, in de relatiesfeer, weet je, op een dating site bijvoorbeeld, dan, dan hebben, zeggen we niet, uh, uh, als je dertig bent, dan zeg je, ja, ik sluit vrouwen van uh, 80 jaar uit. Dan discrimineer je eigenlijk op basis van leeftijd. Ja, yeah, ja. Yeah. Niet omdat je slechte ervaringen met die heb, mensen hebt per se of zo. Het is gewoon ja, het is een kwestie van smaak. Ja, je kan dan ook uiterlijke kenmerken voorrang geven natuurlijk. Hè? Slanke vrouwen boven dikke bijvoorbeeld. Ja, uh, en het is niet dat je slechte ervaringen hebt. Want bijvoorbeeld Een uh, wat corpulentere vrouw kan een hele goede partner zijn. Maar ja, het is niet ook dat je slechte ervaringen hebt. Het is gewoon een kwestie van smaak. Dus, uh, uh. Maar ook dat wordt vaak binnen het kader van discriminatie... Uh, geplaatst en niet een onrecht hoor. Dus, dus de, de definitie die ik noemde over voordelen zijn niet de volledige definitie denk ik, maar best wel een werkbaar. Oké. Okay. Is discriminatie slecht of goed? Het is net zoals met uh, ik bepleit de vrijheid van meningsuiting. En dat betekent niet dat ik alle meningen goed vind. En dat geldt hier ook bij discriminatie. Ik geloof dat discriminatie iets is wat wij dagelijks doen. En dat het ook een nuttige functie kan vervullen. En, uh, we kunnen doen het ook vaak verkeerd. En ik wil aangeven ook hoe je het verkeerd doet. En dat, dat we dat moeten verminderen. Maar uh, een voorbeeld wat ik vaak geef is van je gaat s'avonds op weg naar huis alleen en je moet door een uh, tunneltje en dat tunneltje, daar, daarin staan mensen en uh, ja die ken je niet en je moet uh, beslissen op basis van onvolledige informatie of, daar, of je door het tunneltje gaat of je neemt een omweg. En ja, uh, voor iedereen maakt het dan uh, verschil. Uh, is het dan belangrijk of daar oude vrouwtjes staan met bloemetjes zurken, Een relator of jongen Skinheads met leriaks. Dan discrimineer je op leeftijd, op geslacht, op uiterlijk. En ja, iedereen begrijpt dat dat heel erg nuttig is, toch? Want je wilt eigenlijk, je, je hebt niks tegen die mensen, je hebt ook niet per se iets tegen die skinheads. Je wilt alleen voorkomen dat je in een probleem raakt. Maar anderzijds wil je ook de kortste route naar huis. Dus je wilt niet per se discrimineren. Hè? Want anders, als je discrimineert ten aanzien van die oude vrouwtjes bijvoorbeeld, zeggen die hebben ook een enorm strafblad. Uh, ja. dan, uh, dan moet je omlopen, dus dan moet je, ja, er zijn kosten mee verbonden. Stel dat de discriminatie uh, helemaal toegestaan was, uh, hoe zou je het vinden als de overheid zou discrimineren? Nou, ik, ik ben er uh, ik ben geen voorstander van dat de overheid discrimineert, alhoewel ik wel, ook wel inzie dat ze dat soms moeten doen. Uh, bijvoorbeeld als, een, als de politie een crimineel zoekt, dan is het maar goed dat ze uh, enigszins discrimineren. En dat, uh, als ze een seriemordenaar zoeken. Dat ze een voorkeur hebben om, om te gaan onderzoeken bij blanke uh, mannen van uh, middelbare leeftijd. Mm -hmm. en andere dingen. Dus, maar ik ben tegen discriminatie door de overheid, zoals bij de uh, zuidelijke staten, de, in de Verenigde Staten. Dat de zwarte bevolkingsgroepen of uh, zwarte uh, burgers achter in de bus moesten zitten. Dat lijkt me zeer kwalijk. Mm -hmm. uh, dat is namelijk dat je mensen verbiedt met elkaar om te gaan. Uh, dat, daar ben ik tegen. Ik vind dat je mensen vrij moet laten om met elkaar om te gaan. Mm -hmm. En hetzelfde geldt uh, voor dezelfde reden vind ik het slecht. Dat uh, zoiets was als apartheid in Zuid-Afrika. Dus daar ben ik tegen. Maar private discriminatie, dat mensen beslissen niet met elkaar om te gaan. Um, ja, ik vind dat dat uh, gewoon vrijheid van associatie is. En moet worden toegelaten. Mm -hmm. En dat dat, dat dat ook, ja... Dat het, morel, ja, dat het immoreel is als je mensen dwingt met elkaar om te gaan. Ik geloof ook niet dat daar een zegen op rust door mensen te dwingen met elkaar om te gaan. Dat is slecht. Ja, en wat voor averechts gevolgen heeft eigenlijk bijvoorbeeld de, de discriminatiewetgeving? Nou, de antidiscriminatiewetgeving. De antidiscriminatiewetgeving bedoel ik, ja. Nou, ten eerste is die zeer selectief. Hè. Sommige groepen uh, mogen wel gediscrimineerd worden, andere niet. Je hebt bijvoorbeeld fitnesscentra. Die uh, ladies only zijn. Nou ja, dat, uh, dat is discriminatie op basis van geslacht. Uh, dus dat is rechtsongelijkheid. Uh -huh. Dat is natuurlijk ironisch dat de antidiscriminatiewetgeving uh, discriminerend wordt toegepast, eigenlijk. Uh, ja, wel positieve uh, discriminatie, hè? Ja. <laughs> Daar ben ik ook tegen. Uh, ja. Het nadeel van antidiscriminatiewetgeving is dat het eigenlijk contraproductief werkt. Ja. Een voorbeeld is uh, een, uh, een modeketen in Amerika dat werd uh, gerechtelijk vervolgd uh, door iemand die een, sol een sollicitante, uh, een, een moslima. En zij had een hoofddoek en zij werd geweigerd voor de functie uh, omdat een hoofddoek droeg en niet omdat zij uh, een moslim was. Ja, dat heeft het bedrijf ook gezegd, ja, uh, spijt me, we hebben strikte voorwaarden of strikte eisen aan hoe mensen, onze medewerkers zich kleden en daar past een hoofddoek niet bij, het spijt ons. Mm. Het gevolg was dat zij een, uh, een rechtszaak aanspanden en die heeft ze gewonnen. En vervolgens, ja uh, het bedrijf moest dus uh, een, een boete uh, betalen schadevergoeding, uh, heeft natuurlijk allerlei reputatieschade opgelopen en uh, ja, veel kosten moeten maken, uh, wat betreft de rechtszaak. En ja, mensen denken ook okay, eindelijk gerechtigheid. Maar het nadeel daarvan is natuurlijk dat zo'n bedrijf zal, uh, snel zal zeggen, of andere bedrijven ook, als ze die uitspraak van de rechter hebben gevolgd. Van, okay, uh, als wij niet meer dis discrimineren mogen worden op basis van hoofddoekje en, uh, dan, dan gaan we discrimineren op een algemener op een groter vlak. Dus we gaan bijvoorbeeld mensen met een uh, schijnbaar Arabische achternaam niet meer uitnodigen voor een gesprek. Ja, ja, omdat ze dan bang zijn dat als uh, die persoon afwijzen, dat die dan gaat uh, dreigen met uh, schadeclaims. Ja, precies. En dat geldt alleen voor een sollicitatie. Want uh, die, die, dat risico dat iemand een rechtszaak aanspant op basis van uh, vanwege discriminatie of vermeende discriminatie, dat geldt niet alleen. Dat geldt gedurende de hele periode dat iemand in dienst is. Dus als je een conflict hebt met iemand omdat iemand niet goed werkt of ziek is of weet ik wat, dan kan iemand dan zeggen, oké, okay, uh, ik, uh, ik haal alle drek naar, naar boven. Ik uh, zeg dat het uh, gaat over discriminatie. En dan krijg je weer enorme uh, rechtszaken en uh, schade. Dus dat is dat is, uh, dat is gevaarlijk. Mm -hmm. uh, ja, omdat die selectief wordt toegepast, die antidiscriminatiewetgeving, uh, hebben ironisch genoeg bedrijven een voorkeur, of tenminste die zullen een voorkeur gaan krijgen voor blanke, uh, niet gehandicapte, heteroseksuele mannen. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, daarvan weten ze, want het risico dat we uh, gesuild worden in court, uh, of we, uh, dat we een rechtszaak krijgen, een discriminatierechtszaak, dat is gewoon veel kleiner. Ja, ja. Zou eigenlijk dus de minderheidsgroepen, die zouden als ze slim zijn, dan zouden ze eigenlijk moeten gaan pleiten voor het afschaffen van antidiscriminatiewetgeving? Dat gebeurt gebeuren natuurlijk, maar ja, ik, uh, kijk, uh, het, is, het is schrikbarend hoe hoog de werkloosheid is onder... Uh, Onder minderheidsgroepen. En, en deze antidiscriminatiewetgeving is alleen maar een extra reden voor werkgevers om hen niet aan te nemen. En dat is natuurlijk heel triest. Voor de juridische industrie is dit natuurlijk ook een hele mooie melkkoer dit hè? Ja, ja, die zijn er <laughs> ook erg blij mee waarschijnlijk. <laughs> uh, maar ja, ja, ja de, de hoeveelheid wetgeving is. De, de hoeveelheid wetten in, in Amerika bijvoorbeeld is 200-voudig in de afgelopen 100 100 jaar. Zo. Dus, uh, Begon met zes a viertjes. Ja, inderdaad. Uh, de, <laughs> ja, als je helemaal teruggaat naar 1776. <laughs> ja, dat klopt. Ja. nou ja, 100 jaar geleden was het nog één dik boek, de huh? Code of Federal Regulations. Nu is alleen de index al dat ene dikke boek. <laughs> het, een, uh, het zijn 200 boeken of zo. Uh, in Nederland is het ook een aardige boekenkast. Ik, ik heb ooit een keer uh, met een bedrijf gewerkt. Dus uh, zonder alle wetten, dat was ja, één wandje vol met boeken. Ja, dat zorgt natuurlijk voor heel veel rechtsonzekerheid. Hè? Want je weet vaak. Ja, je moet de wet kennen voor de wet. Mm -hmm. Dat ken je natuurlijk niet. Mm -hmm. En die wetten die veranderen ook continu. Dus ja, dat zorgt voor rechtsonzekerheid. Als je dat wil afschaffen, wat zou, hoe zou dat dan uh, eruit moeten gaan zien? Wat, wat zou voor jou een ideale formulering zijn? Uh, nou, dat, dat, dat mensen gewoon vrijelijk uh, mogen discrimineren. Ik bedoel, dat betekent niet dat ze ook mogen schelden op straat of zo. Dat is een heel andere kwestie. Ik ga het niet hebben over vrijheid van meningsuiting of vrijheid van spreken. vrijheid van associatie heb ik het over. En mensen zijn gerechtigd om in een, in een advertentie te zetten. Uh, ja, wat voor, uh, dat ze mensen zoeken, dat ze alleen mannen zoeken. of alleen vrouwen zoeken, of alleen lange mensen, korte mensen, weet ik veel wat. Kijk, we discrimineren natuurlijk ook op. dat is ook belangrijk om te zien. we discrimineren op alles. We discrimineren op uh, iemands sokken, we discrimineren op iemands uh, accent of iemand, op iemands uiterlijk of iemand een tatoeage heeft bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, het is niet alleen maar dat we discrimineren op uh, de gebruikelijke dingen zoals religie, geaardheid, uh, geslacht en zo. Mm -hmm. Maar ook op alle andere dingen. Uh, uiterlijk bijvoorbeeld hè? Of, of iemand uh, mooi of lelijk is, dat is... Uh, ding waar, uh, ja, vrijwel iedereen op discrimineert. En daar hebben we op zich uh, vrijwel geen probleem mee schijnbaar. Dus waarom zouden we een probleem hebben met die andere dingen? Zoals de Zwarte Piet. Nou ja, dat is dan een ander ding. Dat is, dat, dat is niet dat je iemand uitsluit of zo. Dat is gewoon zeggen, ja, is dat discriminatie? Dat is gewoon... Uh, bepaalde minderheidsgroepen, die, die zien dan een associatie met de Blackface-cultuur in Amerika van vroeger. Ja, ik kan me voorstellen dat die associatie wordt gemaakt. Ja. Dat is waar. Maar of dat mag of niet, dat is ook niet iets wat ik eigenlijk in mijn voordracht of in artikelen... Ja. Gewoon omdat het een manier is. Ja, dus je hebt fijn van spreken, je hebt fijn van associatie. Dit is, ja, mag, je, mag je iemand zo afbeelden, bijvoorbeeld? Ja. Ik vind dat het mag, maar dat is niet waar ik, waar ik op inga verder. Ja. Ben je niet bang dat, zeg als maar, de antidiscriminatiewetgeving alleen maar toegepast wordt op de, de overheid, dus de overheid mag niet discrimineren, dat dan in de private sector enorme ja, ongelijkheid zou kunnen ontstaan? Nee, daar ben ik niet bang voor. Yo, uh -huh. Het is nu juist zo dat er ongelijkheid ontstaat. Uh -huh. is, de antidiscriminatiewetgeving heeft uh, mijn zinzies... en dat kan ik niet via statistieken bewijzen... want het is onmogelijk om het via statistieken te bewijzen... de zaak van uh, minderheidsgroepen helemaal geen goed gedaan. Uh -huh. En ook niet van vrouwen bijvoorbeeld... wat, wat dan niet een minderheidsgroep is. Uh, zoals ik al aangeef in dat voorbeeld van... ja, ze zijn een, uh, ze zijn een, een liability, een aansprakelijkheid geworden voor werkgevers. Yeah. Zodra er iets mis is, kunnen ze zeggen... hé, hey, discriminatie, discriminatie. Uh -huh. uh, die Bijvoorbeeld die wetgelijke uh, behandeling in uh, salaris is ook zeer nadelig voor vrouwen. Ja. Dat lijkt heel goed voor vrouwen, maar een, ja, een werkgever wil zeggen... oké, okay, uh, als je me dwingt om gelijk te betalen, dan neem ik sowieso degene uh, die... Uh, ...de man waar ik een voorkeur aan had. Als toegestaan is dat ik de vrouw minder betaal... ...wat ik, wat ik terecht vind. Want, uh, dat kan om redenen zijn van... ja ...ik hou gewoon minder van vrouwen... ...of uh, ze zijn vaker ziek. Of, uh, ja, het is ook wetenschappelijk bewezen... ...dat vrouwen natuurlijk vaker zwanger zijn dan mannen. <lacht> dus ja, uh, een werkgever kan daar terecht of onterecht... ...een voorkeur, of een, uh, een voorkeur voor mannen hebben. Uh -uh. Dus uh, als hij die voorkeur niet meer mag uiten... ...door bijvoorbeeld... Uh, vrouw minder te betalen uh, hè, omdat die ze gelijk moet betalen, dan zeg je nou, dan neem ik in alle gevallen een man. Ja, uh, uh. En zo is dat ook weer nadelig voor vrouwen. Dus uh, nee, ik ben daar helemaal niet bang voor. Er zijn ook gewoon landen zoals Dubai waar, uh, waar vrijelijk gediscrimineerd worden. Ik uh, sprak iemand die daar woont en die zei ja, in advertenties wordt gewoon redelijk open gezegd uh, waar mensen voorkeur voor hebben. Mm -hmm. uh, in Nederland mag dat niet. Maar het grappige is, we doen hetzelfde eigenlijk in de datingwereld. Hè? Ja. Uh, vrouwen zeggen ja, ik wil een man langer dan 1,80 meter of uh, hij moet niet ouder zijn dan dit. Uh, en dat vinden we helemaal heel Het is ook niet dat er enorme misstanden ontstaan. Of in ieder geval wordt daar niet over gesproken. Mm -hmm. In de datingwereld. Ja, op pornosites kan je ook gewoon klikken op huidskleuren. Dan kan je helemaal goed in de details zeggen hoe je die vrouw wil hebben die je wil zien. Of de man. Uh, ja. ja. <laughs> uh. Ja, nee, ja, dat, uh... Uh, ja, en ook bijvoorbeeld, er was een klacht laatst, dat las ik uh, op, uh, op een website, die zeiden, ja, yeah, ho homoseksuelen op uh, dating sites, die, die, die hebben allerlei woorden voor uh, als ze geen Mexicaan willen ofzo, <laughs> of geen Aziat, dan zeggen ze no rice. <laughs> uh, en, uh, en no spies, zoiets ofzo als, uh, ik veel wat, Zuid-Amerika niet uh, willen of... Uh, nee. ja, dat is dan, ja, dat is dan heel racistisch. Uh, dat is waar. Dat is discriminerend. Uh, en nou ja, ik vind dat dat toegestaan moet worden. En ik geloof ook dat het terecht is dat het toegestaan is. Want stel dat je dan in de datingwereld dat niet mag zeggen, dan... En, en, en je gaat als uh, man van 1,75 meter of zo uh, benader je vrouwen die eigenlijk een voorkeur hebben voor uh, vanaf 1,80 meter... 80. Ja, dan, dan ben je dus veel langer bezig om, om een match te vinden. Ja, ja. Ja. En bovendien ben je als, als, als een werkgever geen vrouwen of, of mannen wil, en dat komt bijna voor, en stel dat een werkgever een voorkeur heeft voor een vrouw, dus dat hij zegt secretaresse in, in plaats van secretaris man-vrouw is een advertentie, dan kunnen nou, die mannen, die, die mannen kunnen dus reageren. Die krijgen nul op request. en dat is allemaal economische schade. Ja, we hadden het net over die datingwereld. Ik zal er niet gek van opkijken dat ze dat ook nog eens gaan uh, reguleren. Nou, dat, is, uh, dat zal heel erg lastig zijn. En uh, ze zien ook wel dat dat moeilijk zal zijn uh, om te reguleren. Mensen gaan natuurlijk gewoon naar buitenlandse sites of zoiets dergelijks. Uh. Uh, of ze worden het wordt anoniem, dat ze anoniem gaan... Uh, daten. Dus dat zal nog niet zo heel snel gebeuren. Maar het probleem is ook dat de antidiscriminatiewetgeving steeds verder gaat. Hè. Eerst was het misschien op basis van uh, etniciteit dat je niet mocht discrimineren. En uh, in Amerika is er een staat, Michigan, waar je ook niet mag discrimineren op basis van gewicht. Oh. En uh, dat was heel vervelend, want er was een hoeters. Ja. Dus ja, uh, bekend voor de bars en de restaurants, waar dames, uh, jonge dames, uh, ja, met wat, wat, wat, wat weinig kleding uh, bedienen en zo. En uh, er was één dame die het bedrijf aanklaagde in Michigan, omdat uh, ze, was wat, uh, ze was wat gewicht aangezet. En daarom is haar, was haar contract niet verlengd door iets dergelijks. En ja. uh, toen heeft ze haar het bedrijf aangeklaagd vanwege uh, gewichtsdiscriminatie. En dat heeft ze gewonnen. Ja. Nou ja, het nadeel daarvan is het dat zo'n bedrijf uh, ja, zal, zal, zal proberen zichzelf te beschermen. Want ja, als haar als de klanten van het bedrijf uh, geen uh, ja, gewichtige dames willen hebben. Dan, dan, dan zal het bedrijf daarin uh, moeten voorzien. En als ze dan gedwongen worden om toch uh, mensen met overgewicht of, of met een groot en hoger gewicht aan te nemen of aan te houden, dan, uh, dan zullen ze zeggen nou, we gaan weer wegpesten of uh, en, uh, alleen maar tijdelijke contracten bieden, of weet ik voor wat. Of, uh, of we gaan gewoon helemaal uit de staat. Want uh, deze staat, dat is, levert zoveel. Uh, deze, uh, de staat Michigan levert zoveel risico op. Uh, hoe Hoeters dus gaat verdijnen. Ja, het werkt in feite gewoon allemaal uh, averechts. Ja, de meeste wetgeving, vrijwel alle wetgeving, is averechts natuurlijk. Ingrijpen de vrije transactie tussen mensen. de vrije relatie tussen mensen. En een vrije relatie tussen mensen waarbij beide partijen. Uh, vrijwillig met elkaar omgaan. Uh, dat is natuurlijk de beste. Ja. Hè? Beide partijen zijn dan tevreden. En als de overheid daarin ingrijpt, dan is er slechts één partij tevreden. Ja. Ander niet. En dat, dat veroorzaakt spanningen. Ja. ja, Wat ik meestal zeg is van mensen met wetgeving. Mensen gedragen zich niet naar de wet. Of die leven daar niet naar. Die, ze, ze gaan er mee om. Hè? Ja, uh, ja. Ze gaan natuurlijk op een andere manier zorgen. Dat ze ja. toch dat krijgen wat ze willen. <laughs> Je kunt zeggen. Uh, ja, kijk natuurwetten uh, winnen het altijd van, uh, van overheidswetten. Ja. <laughs> En, uh, ja, we kunnen per wet kunnen we zeggen dat de maand voor kaas moet zijn, maar de trekt trekt er helemaal niks van aan. Uh, ja. Nee, nou, goed. Ja, ik weet, is er nog iets wat je hier aan toe wilt voegen? Want ik... Uh, wat ik nog toe wil voegen. Nou, bijvoorbeeld als je discriminatie wilt verminderen. Ja. Stel, ik ben, kijk, het is, ik, ik, ik, uh, ik, trek met lot aan van allochtonen die moeilijk aan een baan komen. En, nou, de overheid kan daar verschillende dingen in doen. Het kan het minimumloon afschaffen. Kan natuurlijk uh, ook zorgen dat uh, het ontslagrecht uh, afgeschaft wordt, of nee, de ontslagbescherming afgeschaft wordt, uh, zodat het interessanter is voor een werkgever om een allochton aan te nemen. <hijen> Uh, dus dat de, de, eigenlijk de allochtoon of de minderheidsgroep een extra in instrument geven om, te, om aantrekkelijk te worden voor een werkgever. En dat is door zelf uh, de, de, de salarisonderhandeling te kunnen gaan doen en niet te laten afdwingen uh, door, door het minimumloon of door de CO of wat ik voor wat. Mm -hmm. En uh, dus de, daarmee geven we allochtonen of minderheidsgroepen een extra instrument. Dat is heel belangrijk. Mm -hmm. Nou, die antidiscriminatiewetgeving kan ook het beste worden afgeschaft. En want ja, om reden die ik al eerder heb aangegeven. En als uh, derde denk ik, ja, kijk, we worden gediscrimineerd op alles. Hè. Als twee mensen elkaar uh, tegenkomen, voor het eerst, of voor het tweede, ik weet ik maakt niet uit maar. Um, dan, um, dan letten ze op allerlei kleine dingen. Mm -hmm. ook al grote dingen. Als ik, hé, hey, iemand heeft een tatoeage. Of uh, als iemand je iets probeert te verkopen. Of, uh, of iets dergelijks. Mm -hmm. uh, oh, dat je. Daar, daar, daar concludeer je allerlei dingen uit. Terecht of onterecht. Maar je mm -hmm. probeert zo goed mogelijk beeld te krijgen van de, van de persoon. Ga ik met anderen door? Uh, moet ik vluchten richting de heuvels? Of uh, moet, ik, uh, moet ik een transactie met hem plegen? Als verkoper uh, zorg je ervoor. Oké, okay, ik ben in pak. Ik zorg dat ik uh, uh, iemand netjes benader, et cetera. Dus ja, ook als allochtoon denk ik van nou... Uh, ik denk van nou, uh, probeer ervoor te zorgen dat je dat nadeel dat je hebt, en dat erken ik volledig, dat je een islamitische achternaam hebt bijvoorbeeld, probeer dat te compenseren door uh, heel erg, uh, ja, bijvoorbeeld je beter te kleden. Mm -hmm. Of door, uh, door minder een accent te hebben bijvoorbeeld. Of uh, je, je kunt ook je voornaam veranderen, dat zou ook al handig zijn. In ieder geval dat je in alles aangeeft dat je bereid bent om uh, om mee te werken. En uh, nou zal iemand tegenwerpen zeggen... ja, hoe durf je dat te zeggen... dat allochtonen dat moeten doen? Maar dat is eigenlijk wat we allemaal doen. Dat doe jij ook als je een sollicitatie hebt. Dan ben je misschien te oud voor de functie. Maar je zal het proberen te compenseren... via andere voordelen. Ja. Namelijk dat je bijvoorbeeld... Uh, weet ik veel, je modern kleding. Ja, zo zullen we... Uh, dat doen we allemaal. Dus als je dus gediscrimineerd wordt... Uh, moet je beseffen dat... Uh, je kunt wel schreeuwen van dat mag niet, maar niemand trekt er daar wat veel van aan. Ja. Uh, je moet dat compenseren, uh, je moet je beter kleden en datzelfde doen we als we daten. Uh, dan proberen we ook onze beste bandje voor te zetten. En dat zou, uh, ja, algetonen zullen dat ook wel doen, maar ik denk dat ze uh, zich daar beter op zouden kunnen richten dan te klagen over discriminatie. Ja. En die klacht kan te, te, terecht zijn hoor, daar niet van. Maar de klagen erover helpt niet echt. Nee, nee. <lacht> Misschien is dat ook wel een hele goede om mensen. Uh, maar ja, shit happens, Denk, de wereld is nou helemaal niet eerlijk. En, uh, nee, de het gewoon ja, accepteren. Ja. <lacht> ja. ja, en het zou onterecht zijn om te zeggen: nou, je mag niet discrimineren op, uh, op etniciteit, maar wel op uiterlijk. Zo. Waarom is dat niet rechtsongelijkheid dan? Is dit niet, niet zo onterecht? Ja. En dat lijkt me ook onterecht als dat, dat, dat, dat de ene wel mag en de ander niet. Ja, dat is een, een, een belangrijk ding om te verminderen. En het andere wat ik nog wil zeggen is dat... Kijk, als je verkeerd discrimineert, zoals bij dat tunneltje bijvoorbeeld... Dan kost dat geld. En dat geldt ook voor werkgevers. Werkgevers willen ze optimaal discrimineren. Want stel dat zij zeggen, we nemen geen... Allochton in dienst. Want uh, ja, ik heb gewoon een hele alloon of zo. Dan is zo'n bedrijf niet zo heel erg zinnig in het algemeen. Want dat zal, uh, dat zal dan in een kleinere vijver moeten vissen voor uh, sollicitanten. Ja, ja. En daar zijn die duurder. Dus uh, en, en, ja, het is optimaal of ja, het is rationeel om optimaal te discrimineren. Dus niet zomaar zeg maar, oh, we, we sluiten een hele grote groep uit, omdat ja. we, het kost bedrijven geld. Ja. Ja. En het zou natuurlijk onzinnig zijn als we bijvoorbeeld. Google zou zeggen: We nemen, geen, uh, we nemen alleen maar uh, blanke CEO's aan. En dat, zou ja, dat hebben ze ook niet gedaan. Zij hebben gewoon iemand uit India genomen. Nee, dat is blijkbaar de beste kandidaat. Ja. Als ze dat niet zouden doen, als zij naar een werkgever of naar een aandeelhouder zouden zeggen: Nee, we discrimineren op basis van uiterlijk. Dan zouden al die aandeelhouders zeggen: Ben je nou helemaal gek geworden? Je moet ontslagen worden als CEO. Want ja, jij kost ons geld. Ja, ja. Want jij, wij willen gewoon de optimale kandidaat. En ja. Dat dat betreft het winstoogmerk van bedrijven is, een, is eigenlijk de beste garantie voor zo min mogelijk discriminatie. Ja. Het, uh, het is natuurlijk zelden dat een, iemand die een winkel heeft of een bedrijf een klant zal weigeren op basis van die, op die gronden. Ja. Het is wel gebeurd in Amerika dat een uh, christelijke, uh, ik geloof dat het een marketbakker was, ja, ja. Uh, weigerde een, een uh, huwelijkstaart te bakken voor twee homoseksuelen uh, die gingen trouwen. En dat is redelijk recent, geloof ik. Dat gebeurt ook bij een bloemist. Uh -uh. Ja, ik vind dat uh, zowel de bakker als de bloemist in hun recht staan. En ik vind het kwalijk uh, als daar een rechtszaak over komt. Ik begrijp dat het heel erg lastig is. En dat, het, uh, ja, dat heel veel uh, gevoelens. Uh, ja, maar kijk, een banketbakker had ook iemand kunnen weigeren. omdat hij gewoon te druk heeft. Dat hij te veel klanten heeft. Dan moet hij ook tegen een aantal mensen zeggen: ja, sorry, ik heb het gewoon te druk. Dan had hij ook een nee op de request gekregen. Ja, dat, dat mag. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat mensen eh, het kwaliger vinden als, als iemand op basis van uh, geaardheid uh, gediscrimineerd wordt. Maar ja, uh, ik ben voorstander van vrije transacties. Uh, ja. Dus ook hierbij is dat het geval uh, bij de, uh, de banketbakkerij. Maar de meeste bedrijven zullen zeggen, ja, het maakt ons niet uit of je allochtoon bent of, of dat je geel of groen bent. Uh, wij willen een winstoogmerk. Mm -hmm. We moeten vooral met mensen uitsluiten. Hmm. Maar anderzijds, als je een discotheek hebt en je hebt slechte ervaringen met uh, bijvoorbeeld Marokkaanse discogars, dan doe je er goed aan uh, om te discrimineren. Te, hoe spijtig het ook is, natuurlijk. En ik wil niet zeggen dat ik dat goedkeur of zo, maar ik, ik zeg van ja, dit is wel de. De logica van de disco-eigenaar. krijg je beleid zeg maar. Ja, of ze zullen anders zeggen: Ja, dat zijn geen mensen. <laughs> Trouwens, daar wordt ook ongelijk gediscrimineerd. Hè? Bijvoorbeeld, uh, discotheken mogen wel entreegeld vragen voor mannen. En dan hoeven hoeve dames geen entreegeld te betalen. Ja, dus dat daar is daar ook discriminatie, maar schijnbaar mag dat. Ja, ja, ja. En ik vind dat dat mag allemaal. Ik en ja, er is veel discriminatie waar ik dan zeg: van ja, dit is dom of immoreel of weet ik veel wat. Ja. Uh, maar ja, ik vind wel dat het mag. Ja, goed Johan, nee, dankjewel in ieder geval. Ja, ik, ik hoop dat het uh, boek uh, er een keer gaat komen. <laughs> ik hoop het ook. Uh, nou, in ieder geval zijn er voorbereidingen gemaakt. Oké. Okay. Ja, zijn er nog meer uh, dingen waar, waar je mee aankomt zetten binnenkort? Nou, ik vind dat wel genoeg, uh, Johan. <laughs> een lezing of zo. Lezingen? Uh, ja, ik ga naar Bristol in Engeland bij de Libertarische Partij uh, in januari. Oké. Okay. Over deze beide zaken volgens mij. In ieder geval over de, uh, democratie en uh, waarschijnlijk ook over discriminatie. En ik ga naar de LP Flevoland, geloof ik. Oké. Okay. Of nee, de JOVD in februari, ja. Oké. Okay. En er zijn ook nog wat internationale bezoekjes uh, en voordrachten staan al in de planning. Mm -hmm. uh, verder. Dus nou ja, ik vind het leuk. En, uh, ik ben natuurlijk een van de weinige mensen in de wereld die dit uh, bepleit. Ja. Uh, wil ik er gewoon wel even zeggen dat alle ideeën die ik nu uh, uh, naar voren breng over discriminatie, die zijn niet origineel van mij. Hè? Gary Becker, een econoom uit Amerika, uh, die heeft er eerder over geschreven in samenwerking met Walter Williams, een zwarte econoom ook en okay. Todd Sowell. Todd Sowell, ja, die is heel bekend. Ja, ja uh, die heeft er ook veel over geschreven. En ze bekijken dat gewoon vanuit, een economische, vanuit economische logica. Ja. En uh, zij zullen het uh, waarschijnlijk volledig met mij me eens zijn. Mm -hmm. Nou ja, waar zijn, zij waren eerder met hun ideeën daar niet van. Maar ik uh, het is niet zozeer dat ik de enige ben die dit zegt. Uh, mijn ideeën zijn niet origineel, maar misschien bij presentatie. En wie er ook veel over heeft geschreven is Walter Blok. Mm -hmm. uh, het boek uh, The Case for Discrimination is ook vrijelijk uh, te lezen op internet. Hij is overigens joods. Oké. Okay. Nou, ja, waar ik dit zeg, is omdat het natuurlijk typische groepen zijn uh, waarvan je hè, dat zijn minderheidsgroepen waarvan je niet dit geluid zou verwachten. Uh -uh. Oké. Okay. Nou ja, noem nog even jouw uh, websites waar, waar ze meer over jou kunnen vinden: De Democratie voorbij.nl zou een goede zijn, uh, Stichting Meervrijheid.nl meer en Mises.nl. Ah, Oké. Okay. Goed, nou in ieder geval dankjewel en uh, ja, we hopen dat, ja. het, uh, ja, dat de boeken snel komt. Ik hoop het ook. Ja. Het zal wel werken. Okidoki.